contract God help the girl. God the help the girl. Nou, toen is alles gedekt uh, wat, uh, wat ik hierover moet melden eigenlijk. Het is uh, bijna tien uur. Nog even wat leuke berichten. Nee, nou, vertel maar. Ik heb een heel opwekkend bericht. Er is een kunstenares en dierenrechtenactiviste, Alice Newstead En die heeft zichzelf donderdag uit protest tegen de haaienvangst opgehangen in een etalage van een Parijse boutique. Op deze wijze. Hè? Nee hoor, zij leeft nog. En uh, zij heet een kwartier lang in de boutique aan vishaken die door de huid van haar schouders gehaald werd. Ze verloor bloed tijdens haar actie. En ze heeft in september 2008 op dezelfde manier ook aandacht gevraagd voor de overbevissing op haaien. Want dus per jaar worden er echt uh, 100 miljoen haaien worden gewoon uh, gevangen. En, en eigenlijk worden die gewoon niet opgegeven. En het is één op de drie haaiensoorten worden met uitsterven bedreigd. Nou, dat vind ik best het één mens de schouders uh, mag laten doorboren. Maar oh, ik doe echt? het niet. Nee, ik doe het ook niet. <laughs> Een Duitser die met de vlammenwerper... Uh, onkruid uit zijn tuin wilde wieden. Dacht, nou, lekker makkelijk. Maar hij lette niet helemaal goed op. De vatte vlam... Toen het tuinhuisje en dat sloeg over op zijn woonhuis. Zeven brandweerlieden hebben nog geprobeerd het allemaal te, te redden. Maar er was geen redden aan. De dus... boel is afgevikt, Alles is onbewoonbaar. Oh, wat erg. Heerlijke er zijn wel leuke Duitse berichten. Dus, nou, pak gewoon de snoeischaar, zou ik zeggen. Jongen, is Gewoon een beetje beweging. <laughs> zeker op warm in Duitsland lijkt wel weer. Goed, dit was Toebak Leeft. Straks wel plezier met Goedemorgen Zandvoort. En tot volgende week. En volgende week zitten we weer gewoon weer tegen je aan te horen. Kan niet wachten. Kan niet wachten. We komen wat tijd tekort.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 Chauffeurs van de vrachtwagen klaagden over hallucinaties nadat ze van de chocola hadden gesnoept. De lading was bestemd voor Challing van KV. Die werd gearresteerd toen hij naar het transportbedrijf ging om de chocola over te plaatsen naar zijn woning. In zijn huis had hij ook nog eens 12 kilo methamfetamine, 32.000 pillen en 12.000 euro aan contanten. Het militaire regime in Burma heeft VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon opnieuw geen toestemming gegeven... om een bezoek te brengen aan oppositieleidster Aung San Suu Kyi. Ook dit keer werd het proces tegen de oppositieleidster als reden opgegeven. De Gunda zegt dat niet te willen verstoren. De VN-topman kreeg de afwijzing in Burma te horen tijdens een tweede gesprek met de Burmese leider Than Shui. Ban is teleurgesteld. Hij noemt het een tegenslag voor de internationale gemeenschap en een gemiste kans voor Burma. Sushi zit vast omdat ze de regels van haar huisarrest zou hebben overtreden door een Amerikaan toe te laten. Haar proces werd gisteren opnieuw uitgesteld. In Albanië is bijna een week na de verkiezingen ruzie ontstaan over de verkiezingsuitslag. Sommige leden van de kiescommissie zeggen dat de partij van premier Berisha 71 van de 140 zetels gehaald heeft. Anderen vinden het nog te vroeg om Berisha tot winnaar uit te roepen, omdat nog altijd niet alle stemmen geteld zijn. De partij van oppositieleider Rama beschuldigt de partij van Berisha ervan de kiescommissie aan te zetten tot kiezersbedrog. Volgens Rama zal uit telling van de laatste stemmen blijken dat beide partijen 70 zetels hebben gehaald. Ongeveer 1% van de stemmen is nog niet geteld. Waarom, is niet duidelijk. Het weer in het noordoosten, eerst nog wolken, verder zonnige periode en vrijwel overal droog. Middagtemperatuur aan zee ongeveer 20 graden, in het binnenland een graad of 25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 In zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon Zee. Zandvoort een zomerhit. CFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Goedemorgen zandvoort. Dit is goedemorgen zandvoort op ZFM. Ik dacht eigenlijk even. Het muziekje heeft pauze en al vakantie genomen, maar dat is dus niet het geval. Goedemorgen Zandvoort op zaterdag 4 juli. Het was een weekje wel. Het was het weekje van de final presentations in Leidsendam. Daar heeft iemand aan meegedaan uit Zandvoort. Dan was het... Wat zeg jij? Ja, dus... Nee, niet. Nee, ik heb niet gespeeld. Dus oh. uh, ik heb er alleen naar gekeken. Dus dat is één. En twee was dat, er een, uh, dat de VVD van Noord-Holland. Twee dames naar voren schoof. Als statenlid. Dus dat uh, wordt ook nog uh, heel interessant. En het is ook, uh, denk ik, uh, een beetje de week. En eigenlijk straks het aankomend weekend van Zandvoort Alive. Want dat uh, gaat weer uh, dit weekend uh, van start. En dat krijgen we dan nog een keer in augustus. Nog een keer uh, te, te horen. Nou, Pieter. Uh, we hebben hem al. Uh, ik heb je al gehoord. Goedemorgen, Goedemorgen. Goedemorgen Pieter. Want uh, wij gaan het uh, vandaag met z'n tweeën doen. Als het gaat om dit uh, programma, wat uh, gaan we doen? Want ook voordat we dan uh, beginnen ga ik eerst ook de andere mensen nog even voorstellen. Yvonne Roosendaal en uh, Nel Kerkman verantwoordelijk voor de redactie en de laatste, of de eerste, hoe je het maar noemen wilt, ook voor de koffie eh, vandaag eh, verzorgen. En we hebben maar eens drie techneuten hier eh, rondlopen. Pascal van de Beek, Roy van Buringen en David Habig. Dus, nou, euh, Pieter, wat, euh, wat het is komkommertijd, Zo wordt het hier eh, gesteld eh, door onze redacteuren. Ja, helemaal geen komkommer. Is dat niet zo? Nee, wel, nee hoor. Heb je een moestuin achter? Ja, precies, het zonnetje, het zonnetje schijnt en het is heerlijk. We zitten in Hotel Hoogland. De koffie is gratis, dus mensen, kom langs. Het is altijd gezellig hier. Ja. Uh, Yvonne is er. Ja, dat is al een reden te meer om ja, hier te, tussen 10 en 12 aanwezig te zijn in Hoogland. Wat gaan we doen? We krijgen straks eerst een gesprekje met vertegenwoordigers van Draagnet. Ja. En wat Niet Draagmoeder, hij? maar Draagnet. En wat dat uh, precies uh, inhoudt, dat gaan we straks uh, natuurlijk allemaal horen. Uh, vijf... Veel gestelde vragen over dementie... Ja. En wat moet je mee doen en hoe ga je daarmee om? Daar gaan we over praten. Ja, vijf voor half elf gaan we praten over een tentoonstelling over de libellen in de Zandwaaier. Dat is niet dat blad wat uh, bij de meeste dames in de tafel uh, zit wat gelezen kan worden. Maar dat gaat over een andere libellen. Daar gaan we uitgebreid over praten. Ja, vraagtekens. Uh, ja. Eh, we hebben nog een heleboel punten die er tussendoor komen. Ja. Die weten we wel, maar die gaan we nog niet verklappen. Nee. Belangrijk is dat we een tweede uur gaan praten met Bouwborg Wilson. Ja. En eh, niet zozeer over zijn functie als raadslid van OPZ, nee. maar wel als deskundige, want hij weet erg veel van de kust af. Ja, en ook en van uh, de structuurvisie geloof ik. De structuurvisie. En daar gaan we gewoon eens even als deskundige hem uithoren. Ja, en dan is er natuurlijk het laatste onderdeel, want ze zijn weer gesignaleerd in de Zandvoertsenstraat. De Tuk -tuk. Ja, en dan hoop ik wel dat je goede kleefpasta voor je kunstgebied hebt. Hoezo? Want deze jongens. Oh, oh ja, ik snap hem. Ja, ja, ja. ja. Hebben geen schokbrekers <laughs> en ze rijden zo hard. Maar, maar jij bent vorig jaar als, uh, als kaasboer uh, gekikt ge ge in Thailand. Uh, heb je er toen ook gebruik van gemaakt? Ook was een tuk-tuk. Ja, van ja. een tuk-tuk levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk, ook al in de Taizestraat of ja. in Bangkok. Nou, dat was het dus even voorlopig in Vogelvlucht wat we gaan doen, maar we gaan natuurlijk ook uh, muziek uh, eventjes uh, draaien. De eerste, die, die is die, Don Henley met de Boys of Summer. Boys of Summer van Don Henley, vroeger zat hij bij de Eagles en dit was een uh, solo nummer van hem ergens in de jaren 80, 84 uh, als ik het wel heb. Nou, het is inmiddels uh, denk ik al uh, goed en wel tien over tien geworden, we gaan al richting kwart over tien denk ik. Pieter, we gaan praten met Draag uh, Net, tenminste dat is uh, waar het dan opgehangen wordt, maar ja... Uh, wat, wat houdt het in? Je hebt er een uh, ja, hoop ja, ja, materiaal voor, voor je Ja, voor je ja ik heb in. heel wat materiaal verzameld. We zitten aan tafel al eerst met uh, Peter Iedema en Nelda Stevens. Welkom. Uh, wat wat is jullie achtergrond uh, ten opzichte van Draagnet? Ik ben uh, verpleegkundige. Ja, iets, iets graag uh, uh, in met de, de microfoon. graag. Ik ben verpleegkundige ja. en daarnaast heb ik nog een HBO opleiding gevolgd. Ja. En uh, ja, het is eigenlijk van origine. Wat is je functie in Draagnet? A case manager. Dat is, dat is een de... moeilijk woord. Ja. Even gewoon Nederlands. Ja, uh, case uh, dat is de, de cliënt. Dat noem je eigenlijk een, uh, een, een case. Hè? De, de cliënt met zijn systeem eromheen. Dat is, uh, en daarnaast de manager. Wij proberen daarin uh, ja, alles te managen eigenlijk. Dus alle zorg in te zetten en kijken wat er allemaal nodig is. Dus ja, met elkaar kijken we wat, er, wat, er al, wat we kunnen betekenen voor de cliënt. Oké, okay, en Peter? Ik ben dan ook case manager. Ja, en, uh, mijn achtergrond is dan ook verpleegkundig. Ik heb jarenlang uh, werk ik al uh, bij de in een verpleeghuis. Een jaar of acht geleden is draag net gestart en toen ben ik als eerste case manager begonnen. En uh, ja, de, de bedoeling was om te kijken van is er behoefte aan, uh, aan de steun in de thuissituatie. En uh, het was een project en proef van een jaar of drie. Maar binnen een jaar was het al duidelijk dat daar wel behoefte aan was. En dat is toen als een olievlek over Zuid-Kennemerland. Uitgebreid dus Haarlem, Schalkwijk, Noord. Uh, in de dorpen, Zandvoort, Bloemendaal enzovoort, Heemsteden. Heemstede. Zitten allemaal case managers met z'n 22. Okay. Ik, ik vind het een mooi woord hoor. Ja. Uh, even even naar, naar de start gaan. Uh, de basis. Uh, als ik uh, lees... ...dan zijn er op dit moment 300.000 mensen die aan dementie lijden. 300.000. En uh, ieder persoon heeft uh, minimaal twee mensen om zich heen nodig om uh, te kunnen helpen. Dus dat betekent dat uh, een kleine miljoen mensen geconfronteerd worden met dementie. Dat betekent een heleboel. Ja. En als ik het goed lees, dan is het alleen maar groeiend. En dan hebben we over een paar jaar 500.000 mensen die aan dementie lijden. Dat is, ja, 2040. dat is een gigantisch aantal. Ja. En er is geen medicijn tegen. Uh, er ik zeg altijd, voor, ja, remmers. Wel wat remmers. Dus dat, dat, het, dat het even te, uh, gematigd wordt, zeg maar. Dat het proces wat minder snel gaat. Maar er, zijn, uh, er is geen geneesmiddel. Hè. Zoals je zegt, van, nou ja, je hebt een grieppilletje en je bent er weer vanaf. Een ontsteking, maar dat, dat bestaat nog, nog niet. Maar ze zijn er wel mee bezig. Ze zijn er heel hard mee bezig, ja. en, en nog een misverstand wegwerken. Men praat vaak over Alzheimer. Dat is een vorm van dementie. Ja. Maar er zijn meerdere vormen. Ja, je hebt verschillende ziekten. Het is eigenlijk een ziekte, kan je ondervinden. Alzheimer, vasculaire dementie. Louis wat wat body. is dat, vasculaire dementie? Dat is meer gekoppeld aan de, aan de bloedvaten. Hè? Dat je zegt, uh, daardoor, uh, door een uh, storing in de bloedvoorziening in de hersenen eigenlijk, daardoor kunnen de uh, functies toch uitvallen. En uh, ja... Dan kan er toch een vorm... Dementie kan je eigenlijk zeggen... Dat is het zo uit het zich. Hè. Dat zijn de, ze vergelijken het ook wel eens met koorts. ze zeggen je, je, hebt koorts... En daardoor krijg je verschillende verschijnselen. En dat is dit ook. Hè. Je hebt een ziekte, Alzheimer, vasculaire dementie. En de verschijnselen, dat zijn de dementieverschijnselen. Zoals vergeetachtigheid van het korte termijn geheugen. En um, ja, oriëntatie. Uh, dat gaat minder. Hè. Je kan je goed, minder goed oriënteren. En ook de tijdsbesef neemt vaak wat af. En dat zijn allemaal de verschijnselen, de dementieverschijnselen. Uh, nu ben ik wat ouder en ik vergeet nu ook wel eens dingen. Is dat ook dementie? Nee, dat is de ouderdomsvergeetachtigheid. Ja, dat is een beetje Ja, nee, dat zijn heel veel mensen die zich toch wel zorgen maken als ze iets vergeten. Trouwt daar... Jaap Koper heeft dat ook hoor. Ja, ja. die is wat jonger. Is dus ja. nee, dat kan allemaal... Uh, ja, moet natuurlijk wel wat meer uh, komt erbij kijken dan alleen uh, vergeetachtigheid. Hè. Vaak ook het gedrag waardoor het wat verandert. En uh, ja, inderdaad die oriëntatie wat, wat minder gaat. Of dat mensen dingen niet meer herkennen. Dus het is niet alleen de vergeetachtigheid. I het is het ook leeftijdsgebonden dat je zegt van... Dit komt eigenlijk boven de 65 voor of... Nee. Heeft dat niets mee te maken? Nou, niets mee te maken. Het komt meer voor natuurlijk bij mensen die, uh, die ouder zijn. Doordat ze natuurlijk uh, ja, toch meerdere andere ziektes krijgen. Zoals de suikerziekte of, of uh, met schildklieren. Waardoor er ook al iets... Uh, ja, toch een oorzaak kan hebben, de, uh, oorzaak en gevolg. Maar uh, zeker met jonge mensen uh, komt het tegenwoordig ja, ook is, heel veel voor. Is die groep op dit moment groeiende, dat uh, verhaal met uh, jongere mensen? Uh, ja. Want, want ja, laten we zeggen, normaal gesproken zou je denken dat het bij heel veel oudere mensen voorkomt. Maar ja. hoe zit het bij, uh, bij, de, bij jongere mensen? Ja, nou Laten we zeggen onder de 60. Ja. Uh... Ja, de, de, de groep lijkt groeiende. En dat is denk ik ook wel zo. Ja. Wat, wel, wat je wel moet, uh, moet meenemen hierin. Is dat het onderzoek natuurlijk. En het, het vroeg signaleren. Is, is steeds actueler aan het ja. worden. He, we, de, we weten steeds meer. De het uh, huis is bijvoorbeeld in Amsterdam. Ja. Die is daar heel erg mee bezig. Die, die... Dus in, in die zin wordt het veel sneller ontdekt. Ja, komt het ook misschien in uh, de tijd waarin we leven... dat het uh, ook veel hectischer is... dat dat op een bepaalde manier dat ook van invloed is op... laat ik zeggen, je hersenactiviteit... en dat dat een soort verband houdt? Want ja, dat, dat, dat, dat, dat, daar heb ik altijd zo'n beetje... Het, uh, ja, het verband leg ik dan uh, meestal... Want, ja. Dat zou wel een arts moeten vragen, ja. denk ik. Of nou, dan zo. Dat nou, die, weet die, die daar natuurlijk met onderzoekingen nee. bezig zijn. Maar nee. dat hebben wij verder Goed. nog niet... Uh... Uh, nog even terug naar nee. de jongeren, naar die jongeren toe. Uh, dat, dat, ja, dat is, daar zijn natuurlijk ook mensen voor, uh, voor, voor ingezet... om die mensen te ondersteunen, neem ik aan. Ja, ja. die komen ook bij ons in de, onder begeleiding. ja Zijn dat uh, ook mensen van dezelfde leeftijd... die uh, de mensen die het betreft... Hè? dus de mensen die dementie hebben... of Alzheimer, en een vorm van dementie... Uh, dat die mensen dus uh, ook... Ja, die jongere mensen, ook die andere mensen die, die ziekte hebben, uh, begeleiden. Ja, we koppelen het niet aan leeftijd. Niet, toch niet? Is, nee, we hebben verschillende collega's. De een is wat ouder, de ander is wat jonger. Dus dat, dat, uh, dat is maar net in welk uh, gebied je, je woont. En, ja, ja er zijn wel aparte groepen. Hè? Voor jongeren doen we wel voor activiteiten. Hè? Dat ze toch naar een dagbesteding, uh, dat ze ergens naartoe kunnen uh -huh. voor wat uh, activiteiten. Maar, en dat zijn maar, wel aparte groepen die dan aan de leeftijd een beetje, dat ze kijken naar dezelfde leeftijd. Maar, maar je kan het niet verminderen, de dementie. Het gaat alleen maar erger worden. Ja. Dus het maken van kruiswoordpuzzels om die hersenen te trainen heeft eigenlijk geen zin. Nee, dat zeggen ze. Dat ze heeft zeggen geen zin, dat hè? het geen zin heeft, nee. maar het is natuurlijk prima om het wel te blijven doen. Ja. Ja, tot zolang, ja, je, tot het kan. Proberen zolang ja. je het kan. probeer zolang je ja, het kan. Lees de activiteiten die je, die je altijd al deed. Probeer dat vol te houden, maak een puzzel. En verder zeggen ze natuurlijk bewegen. Hè? Tegenwoordig ja, bewegen. is het heel erg... Uh, een hot item dat ze zeggen je moet blijven bewegen als je maar groot, ja ook al ben je jong hè, om het hmm. te voorkomen is het toch die, die bloedcirculatie dat op gang te houden dus veel bewegen veel wat wandelen zijn, toch een, ja wat ze ook een, natuurlijk toch wel zeggen wat, wat zijn nu de nevensymptomen van dementie wat, wat zie je nu allemaal gebeuren met de cliënten die dementie hebben nou, Dat het steeds moeilijker wordt om voor zichzelf te zorgen. Hè? Dat ze toch iemand nodig hebben dan die uh, hun daarin uh, begeleidt en helpt. Want mm -hmm. ja, als ze jezelf maar, natuurlijk toch niet weten van uh, welke tijd van de dag het is... dan moet iemand anders dat, die structuur uh, bieden. Want ja, anders ik is het moeilijk. Zie je ook facetten als dat ze agressief worden of juist ja. passief worden? Of ja. Zie je die facetten ook constant? Je ziet het ja. allemaal voorbij komen. Het is, ik zeg altijd zo van... Uh, we zijn allemaal verschillend en dat is bij de gemeente de, bij de mensen ook. Ze zijn, er zijn er geen twee hetzelfde. Dus de een wordt inderdaad, kan wat agressief worden, kan heel erg agressief worden. De ander wordt heel passief. Die, doet, die komt het huis niet meer uit, die doet helemaal niets meer. Hoe lang duurt zo'n proces? Dat is ook verschillend. He, dat is net uh, hoe, lang, uh, ja, hoe snel zo'n ziekte verloopt. Dat is met je alle ziektes ja, de progressiviteit en, ja. Ja, daarvan. En uh, ja, vaak ook uh, ja, hoe je verder lichamelijk. Natuurlijk als je verder lichamelijk erg gezond bent, dan, ja, dan hou je dat, dan kan je dat langer mee uh, leven als iemand die nog meer uh, lichamelijke klachten heeft. En, uh, en, nu hoor ja. je wel eens opmerking dat, dat de omstanders zeggen: ach, de persoon die dementie heeft, die, die ervaart dat zelf niet meer. Is dat waar? Nee, zeker nee, niet zo. Absoluut niet. Nee. Zeker in de beginfase, dan uh, hebben ze dat zelf nog best uh, heel goed in de gaten. En, en dan komt de uh, protestfase. Ja, dan is het echt best wel moeilijk. Hè, dat ze toch merken dat ze meer hulp nodig hebben. En ja, dat, dat is dan niet... Uh... Ja, in de vergen voor het stadion. Maar dan nog hebben mensen blijven... De gevoelens blijven toch intact. Dus uh, ze voelen toch dat er iemand op bezoek komt. En dat hij even met ze gaat wandelen. Ja. Of even een arm om ze heen doen. En, uh, dus die ja. mensen hebben ook wel een uh, besef van warmte. En, Zeker. Uh, ja. Dat dat is het ja. Ja. Ja. Dat merken jullie dus ook? Ja, absoluut. Ja. En wat ik ne uh, u stelde net de vraag... En wat je natuurlijk wel... Als de diagnose gesteld wordt van dementie... Dan, dan mogen we niet vergeten dat er soms al een proces aan de gang is... Een van jaren. wel tien jaar. Ja. En, en soms gaat het wat sneller. Maar soms is het... Het, het geheel duurt wel 10, 15 jaar. En dan, dus, dus zo lang kan, kan, kan het duren. Nu kijken we even naar de omgeving. Het, het lijkt me verschrikkelijk. Punt 1 voor de, de persoon als die dementie heeft. Maar voor de partner... Is dat minimaal zo erg? Ja, heel dat, erg. Dan ja. komt er wat op je af. Ja. Ja. Ja. En daarom, gelukkig, hè, wordt er toch steeds meer aandacht aan besteed. dat ook uh, de partner ook begeleid wordt. Hè? Dat er ook uh, gespreksgroepen georganiseerd worden. Dat wij daar ook in wat kunnen handvaten kunnen geven. van hoe ze het beste met de, de persoon om kunnen gaan om toch dat faalgevoel, hè, dat toch wat af te nemen. Want ze worden vaak natuurlijk toch ge gecontroleerd... Of, of dan zeggen, weet je nog dat en dat? Terwijl ze dat dan niet weten. Dus, dat is dan dus die toch... vragen moet je ook niet stellen. Nee, dat is, dus die handvaten kunnen wij dan ook geven. En uh, ja, tegenwoordig, we hebben nu ook pas, dat is misschien wel leuk om te vertellen... een film uh, gemaakt van samen. En daarin wordt ook een uh, interview gegeven met iemand, uh, een jong dementerende... van uh, achter in de 50. waarbij met, uh, sinds e dat hij 51 was... Al, uh, toch de verschijnselen begonnen, eigenlijk. En een oudere mevrouw. En daarin is, wordt ook de familie geïnterviewd. En dan is dat ook prettig om dat toch eens te ervaren van hoe anderen daarmee omgaan. Tussen nu is er in Zandvoort in Noord in Pluspunt ook een Alzheimer café. Ja, dat is ook. Daar heb ik ook en, de volgen van meegenomen. Hoe, ja. hoe vergeert dat? Want ik, ik hoor dat er heel wat mensen komen. Ja, er komen ook, heel wat ook mensen. Familieleden. Ja, maar dat is zeker uh, kunnen we nog meer mensen. Uh, kunnen komen. En, het is een en, beetje een. En wat, wat, wat gebeurt daar op zo'n avond of middag? Uh... Het is een avond. Het is uh, de eerste woensdagavond van de maand. En ja. dan worden de verschillende thema's worden daar uh, behandeld. Mensen mogen ook zelf uh, zeggen van: goh, wat ik, ik wil daar wat meer over weten. Of, uh, of een ander onderwerp. Dus dat kunnen we dan ook meenemen in het programma voor het uh, andere het komend half jaar weer. Maar er worden zo, ja, als de diagnose dementie gesteld is, wat dan bijvoorbeeld? Hè? Dan wordt dan ook verteld, van wat, wat zijn er dan allerlei voor, voor mogelijkheden? En we hebben ook een avond gehad van jonge mensen met dementie. We hebben ja. ook een film gedraaid en ook een arts is daar iets over komen en, vertellen. En welk, welke avond is dat? Dat is al de eerste woensdag van de maand. eerste woensdag van de maand. In september beginnen we weer. We hebben nu even zomerstop, maar in ja. september beginnen we weer. En het is, ja. het is voor iedereen, die Alzheimer-café's. Ja. We hebben natuurlijk al graag gedacht, ja, je moet er iets mee te maken hebben, maar dat hoeft niet. Je kan ook gewoon uit belangstelling erheen gaan om, te, om eens te luisteren hoe dat gaat. Ja. Ja. In de toekomst, voor de toekomst. Ja. Ja. Is die groep ook groeiende? Dat er toch wel mensen kennis nemen van, dit, van dit, ja, deze, deze vorm van, van ziekte? Nog niet zo lang geleden was het, was het een taboe. Er werd er niet over gesproken. En ik denk dat dat inmiddels weg is. En iedereen weet wel wat over dementie. Bijna iedereen heeft wel ergens een kennis, familie die, die eraan leidt. Of, he, we weten er tegenwoordig allemaal wel wat van. Dus we willen dan ook wel wat meer weten. Want we moeten er eigenlijk met z'n allen niet aan denken dat je het zal krijgen. Nee. Maar goed, nou is, nou is er uh, vastgesteld dat uh, je partner heeft dementie uh, Dat betekent enorm zorg voor de komende jaren als je iemand thuis hebt. Ja, ja, ja. Ja. Uh, dat betekent dat je er 24 uur mee uh, aanwezig moet zijn. Ja. Controle dat iemand niet wegloopt. Uh, uh, er komt een stadium dat je eten moet gaan voeren... helpen met wassen, aankleden, uitkleden enzovoort. Ja. Tot hoever kan je dat doen? Ja, dat is heel afhankelijk van de partner. Het is natuurlijk net wat... Uh, ja, hoe is iemand zijn gedrag? Hè? Is iemand makkelijk te helpen? En je kan daarbij de thuiszorg inschakelen. Dus dan hoeft een partner dat ook niet te doen. Hè? Dat gaat dan een thuiszorgorganisatie overnemen... Daarbij zijn ook de mogelijkheden dat iemand een hele dag naar zo'n dagactiviteit gaat. En dat is dan voor ja, drie, vier dagen is dat mogelijk. Dan heb je hier ook in Zandvoort heb je het huis in Kors verloren. Daar is ook een dagactiviteit. Verder buiten de Zandvoort om zijn ook verschillende mogelijkheden. Dus je probeert dat wel zoveel mogelijk dan met andere organisaties te, te ondersteunen. Maar wanneer komen jullie als dagnet in beeld? Nou, wij hopen dat we in beeld komen als de diagnose net gesteld is. Dat je dan alle trajecten kan gaan volgen. Nou zijn de luisteraars die zeggen van... Ja, mijn partner die heeft geconstateerd Alzheimer of dementie. Help, wat moet ik doen? Ja. Hoe komen ze dan bij jullie terecht? Nou, wij zijn altijd voor iedereen bereikbaar. Dus dat is inderdaad via het algemene nummer van het draagnet is dat in Haarlem... Moet ik het noemen? Ja, dus 023-543-1021. Uh, en haal kan... 023 5431. 021. Ja, maar verder is het wel belangrijk dat de huisarts wel van op de hoogte is. Hè? Dat ze toch eerst met de huisarts misschien even overleggen van um, is het wel, uh, zijn dat de vormen of de verschijnselen van dementie? Of is er wat anders aan de hand? Maar dus de huisarts weet ook jullie adres te vinden. De huisarts ja. weet ook onze adres. Ja, de oudere adviseurs weten onze adres. Hier in en een pluspunt ligt de Plus, voldoende informatie. Ja, ja. Aarde mag ook altijd gebeld worden voor vragen. Want ja. het hoeft niet zozeer van uh, meteen al aanmelden. Nee, ik kan ook gewoon vragen. Ik, ik vermoed dat. Uh, ik ben bang dat, dat het gaat gebeuren. En dementie. Uh, heel erg vergeetachtigheid. Uh, wat raadt u me aan om te gaan doen? Ja. Wel? Soms, soms is dat ook al heel belangrijk. En dan kan je verwijzen via de huisarts en de specialist. Maar gewoon een belletje ja. naar 5431021. Ik zit met vragen over dementie. Ja. Uh, help. Ja, en dan cool. komt de hele organisatie van Draagnet in geweer en die gaat helpen. Ja, ja. wij gaan dan de stappen ondernemen of adviseren de mensen wel, hè, om dan uh, toch bij Draagnet uh, aangemeld te worden. Noem ja. het maar de spin in het web. Ja. Zo moet je ons een beetje zien. Jullie doen goed werk. Ja. Nou, we, we hopen dat ja. we het zo goed kunnen doen. Daarom Draagnet, zo he, is het ooit ontwikkeld, die, uh, zei van, Draagnet, een soort vangnet om, om de mensen toch uh, zo lang mogelijk vol te houden. En dat wij daarbij uh, kunnen helpen als opvang. Uh, Ik heb hier nog een foto van een echtpaar. En daar staat onder bij de man, hij leidt aan dementie en zijn vrouw, zij heeft het. Is dat ja. heel opmerkelijk. Ja, ja. Ja, dat is uh, de beroemde poster. Ja. Ik, uh, ik vind het erg knap van jullie. En wens jullie erg veel succes. En ik hoop dat de zandvoerders en omgeving die luisteren op dit moment... Uh, niet aarzelen en bellen naar 5431021 021 met vragen over dementie. Ja. Maar wel via de huisarts. Ja, goed. Dank voor jullie komst. Ja, dank u wel. Graag gedaan.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 Netwerk was dat, met Down Under. Ik hoor alarm van, van hulpverleningsdiensten op de achtergrond. Ja, dat is als je de deur open zet. is de brandweer die nu uit de ruk. maar goed. Uh, Duinbrandje. Wat zeg je? Duinbrandje. Ja. Ja. ja, over duinen gesproken. Ik heb een vraag. Als ja. ik in mijn achtertuintje kijk, ik heb een heel klein tuintje, dan barsten daarvan de libellen. Ja. Blauwe libellen, dat is zo'n soort helikopterachtig vliegje. Is een prachtig gezicht, maar zouden die beesten ook bijten? Dat weet ik niet, want dan gaan we hem even vragen aan... Want aan tafel zit Frans Koning, ja. dat is de deskundige op het gebied van libellen. Bijten ze? Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> maar <Goedemorgen. laughs> bijten ze? Ik vind het zo leuk dat als mensen iets over libellen vertellen, dan zijn ze altijd blauw. Ja. ja. En, uh, en ze zijn altijd Ja. Maar als we dan toch over libellen gaan praten... Op de eerste plaats moet je ze indelen in twee grote groepen. En dan hebben we dus de kleine slanke, dat noemen we juffers. En de echte libellen, en die wil ik dan nog wel meenemen als helikopters. Okay. Als tweede, libellen hebben allerlei mooie gele, rode, groene en ook blauwe kleuren. En uh, ja, ik kan u alleen maar aanraden om eens een keer met een excursie mee te lopen. Dan zal ik u laten zien dat er andere kleuren zijn. Mm -hmm. En ik denk ook als u naar uh, de zandwaaier in het Nationaal Park bij de Watertoren aan de Zeeweg... Een keer gaat kijken, en dan zult u zien aan de foto's, dat er heel veel andere kleuren dan het blauw zijn. En, uh, maar u heeft blauw wel de, de, de topper of niet? Uh, ik denk dat het 50% of minder zelfs is aan blauw. Dus die en, andere zie ik gewoon niet? Nee, en de tweede vraag, kunnen libellen bijten? Ik wil eerst duidelijk maken dat libellen niet kunnen steken, want libellen hebben niet een angel. En okay. uh, libellen kunnen uh, bijten in die zin dat je het eigenlijk nauwelijks voelt. Oh. En dat kan je voorkomen natuurlijk door dus, ze, als je ze vangt, in ieder geval niet in je hand te houden, maar in een potje met een doorkijkloepje uh, erbovenop. Dat is veel makkelijker. De... Nou, ik ben niet, ik ben niet uh, in staat om, om ze te gaan vangen. Uh, dat wil hey, ik absoluut niet ook, doen. Dat maar... is ook niet de bedoeling ook. Ja. Uh. <coughs> Waar komen ze eigenlijk het meest voor? Ik heb me laten vertellen in een waterrijk gebied. Uh, dat is ook weer een... misvatting? Een, een nou, niet zozeer een misvatting. Kijk, als je libellen wil observeren... en dan een soort uh, statistiek toepassen... dus dat je regelmatig naar hetzelfde plekje gaat... dan moet je natuurlijk een locatie hebben die herkenbaar is. Mm -hmm. En de Vlinderstichting in Wageningen zet dergelijke locaties uit. En die zijn dan dus langs het water dan. Ja. 50 meter, 100 meter, et cetera. Maar als je gewoon door de duin heen wandelt... Dan zie je ook heel veel libellen. En waarom? Die beesten zijn op zoek naar voedsel. Die vangen insecten. En als ze allemaal boven het water zouden blijven, dan zou die voedselbron heel snel opgedroogd zijn, als het ware. Wat, wat, wat, wat voor insecten eten die libellen? Uh, alles wat vliegt. Dus okay. ook vlinders. En als je met een excursie meeloopt, zie je wel eens, tot grote ergernis dan van de meelopers, dat een grote libel een vlinder vangt. De vleugels eraf bijt. Want er zit geen voeding in. En vervolgens dus de libel de vlinder oppeuzelt. Dus je dan bent hoort... groot genoeg zie je dit te vertellen. Ja, het hoort bij de natuur. Oké, okay, oké. Okay. En, en uh, meestal wordt er dan wel een dame of zo wel heel erg boos. En staat de gillen, doe er wat aan. Ja. Nou, ik doe er niks aan. Ik bedoel, het hoort bij de natuur. En ja. dat accepteer ik gewoon. Ja, dus dat, het zijn, zijn het dan in, uh, in de uh, insectenwereld dan de roofdieren onder de insecten? Ik het zo zien? Uh, zeker, maar je hebt natuurlijk ook een heleboel uh, wespen en sluipwespen en dergelijke, die loven ook. Ja. Uh, eigenlijk Hey, hoe kleiner je bent, hoe sneller je het slachtoffer bent van iets wat wat groter is. Ja, nou is die libel, dus heeft een redelijk formaat. Dus die kan zich toch wel aardig verweren ja. ten opzichte ja. van uh, bijvoorbeeld een wesp, lijkt mij. Of uh, zie ja, dat ook Ja, maar niet een wesp die zeker niet pakken, dat heeft hem de natuur wel geleerd. Ja. Overigens dus, hebben jullie enig idee hoe lang er al libellen op de wereld zijn? Nee, dat weten we niet, maar... Ja, is je een gok doen? Ja. miljoenen jaren? 275 jaar. Miljoen jaar bedoel ja, je? Echt, ja, jaar. Ja, ja, dat heb je ergens gelezen. Ja. Heel keurig. Hij heeft, hij, heeft het, hij, hij heeft een gidsje geraadpleegd. Ja. <laughs> en inderdaad, dus 275 miljoen ja, jaar geleden, schatisch. waren de eerste libellen. En opnieuw, als u teruggaat naar uh, een keer gaat kijken bij de tentoonstelling, dan zult u daar een fossiel vinden. Dat heb ik van de tijler uh, overgenomen. En dat die steen, dus waar een afdruk van een Libel in staat, die is. 140 jaar, miljoen jaar oud, dus uh, ja. Maar het zijn geweldig mooie nee, het is, insecten. Ja, en dat is dus wat me ook zo boeit. De, de bijzondere wijze van vliegen. Ja. Uh, ze kunnen vliegen, ze kunnen stilstaan, ze kunnen achteruit vliegen, ze kunnen een haakse bocht maken mm -hmm. en uh, ja, daar sta ik van te genieten. Ja. ja, want, want uh, dat, dat, is, dat is één kant van het verhaal. Maar ja, we hebben natuurlijk de eendagsvlieg. En als hij zijn dag niet heeft, dan uh, heeft hij pech gehad. Ja. Uh, maar hoe, hoe zit dat met de libel? Hoe, uh, wat, wat is de doorlooptijd even van een, een libel, om het maar zo te zeggen? Uh, een, een levende juffer ja. weeg, leeft een week of twee, drie. Een helikopter een paar dagen langer dan een week of twee, drie. Maar onder water, want een ribel moet zich voortplanten uiteindelijk... Uh -huh. zet eitjes af, dan komt het water weer terug in het water. Daarin groeit dan een larfje. Uh -huh. En dan onder water hebben ze soms wel drie, vier jaar nodig... om volwassen larven te zijn. Uit te sluipen, zoals ze dat noemen. Dus dan klimmen ze tegen het riet op. En ja, dan leven ze toch maar weer twee, drie weken om zich voort te planten. Dus de verhouding boven water ten opzichte van onder water... Ja, dat is uh, heel klein ten opzichte van een hele lange tijd. Maar ligt het nu aan mij dat er elk jaar meer juffers en libellen komen? Nee, nee, nee, nee. dat heeft u heel goed dan ontdekt. Door de verbetering van de waterkwaliteit, maar ook door. Minder de... gifstrooien. Ja, door verhoging van de temperatuur in de buitenwereld. Ja. Uh, neemt het libellenbestand qua aantallen, maar ook qua soorten, zeker hier in de duinen. Toe. En uh, om dat te schilderen. Tien jaar geleden hadden we 22 soorten. Toen zijn we begonnen met dat... Uh, ja, wat, maar, waar, waarom is dat eigenlijk dat, uh, dat uh, tellen van uh, die bellen? Uh, uh, ik zal even die vraag oh, Juist, ja, ja, Dus sorry. 22 soorten hadden we een jaar of tien geleden. En nu staan we op 35. Kijk. Dat komt ook natuurlijk door het tellen. Maar het komt ook zeker... ...dat het dus warmer wordt. Ja, Dat ben ja. ik even je vraag Nou, kom ik nog een keer Waarom is het uh, nodig om te weten dat er uh, oh, ja. dat tellen? Dus? Oké, okay, nou. Uh, op, op de eerste plaats moet ja, je bovenin... Ja, Nee, nee, nou, nee, Op de eerste plaats moet je bovenin zetten dat het pure interesse is. He, wat leeft er? En de een houdt zich met vlinders bezig... ...en de ander houdt zich met hagedissen bezig... ...en de derde met kikkers. Nou, en wij zijn dus tien jaar geleden aan libellen begonnen... Ja. Toen was er dus geen materiaal op de markt waarin je iets kon terugzoeken. Dat was heel vervelend, alleen maar een Duits boekje. Gelukkig, door de grote belangstelling uh, in Nederland, is er nu een uh, heel vrij gidsje op de markt gekomen. En dan kan je dus zelf een beetje snuffelen. Uh, ja, als, je een, als je een clubje hebt, heb je ook je presentjes nodig. En wij hadden rap door dat die waterleidingbedrijven, de grote waterleidingbedrijven, wat tegenwoordig Waternet heet, maar vroeger Amsterdamse Waterleiding, maar ook PWN, die waren best geïnteresseerd in wat er leeft er aan libellen in de duinen. Want nu krijg je antwoord eigenlijk op de vraag. Tussen libellen en waterkwaliteit bestaat een heel strak verband. Wat is die? Weet u dat? Nou, onder andere, dus de verzuring speelt een rol. Uh -huh. Dus de zuurtegraad, de het zuurstof in het water speelt een rol. Uh, vanzelfsprekend ook, uh, is er genoeg voeding voor die libellen in de omgeving? Maar vooral de waterkwaliteit daar. Daar bestaat een verband tussen het een en het ander. Nou is dat al, uh, wordt al genoemd, Waternet, uh, Amsterdamse Waterlijn Duinen, het uh, PWN, uh, die uh, de treinen hier beheren. Tenminste hier in de, de naaste omgeving. Ja. Uh, dan kom ik ook gelijk uit op excursies. Wat uh, doet uh, u daarmee? Uh, want ik neem aan, uh, u heeft zich denk ik aangesloten bij een organisatie die excursies... Verzorgd. Uh, wij verzorgen zelf als onderdeel van een grote vereniging. Ja. En die grote vereniging is de KNNV, een landelijke vereniging, excursies. Uh, Waar die staat KNNV voor? Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Okay. Die bestaat al 103 ja. jaar. Ja. Uh, wij doen het puur gratis, heel bewust. En wij doen het om uit te dragen wat we zelf geleerd hebben. En nou zit hier dus een oude schoolmeester. Uh -huh. En uh, ja dat zit hem dus blijkbaar in zijn lijf ingebakken. Ja. Wat je weet moet je ook aan een ander kunnen vertellen. Ja. En als ik zelf realiseer dat tien jaar geleden wist ik niks. En als je Swinters maar een beetje leest en een beetje snuffelt. En gedwongen wordt omdat je mensen meeneemt om een, uh, een sluitend verhaal te geven. Ja, ja dan... Uh, dan denk ik dat je goed bezig bent ja. om het over te dragen. En, en, en geeft u ook uh, excursies? Wij, uh, ik heb er nu dit jaar alweer vijf achter de rug. Ja. Aanstaande woensdag is er één voor een gesloten gezelschap. Ja. Maar ik nodig zeker de zandvoort ernaar en uit om uh, aanstaande zondag, dus de twaalfde van dat deze is, maand... Dus morgen over een week. Morgen over een ja, week, week, dankjewel. Om een uh, uur of elf gaan we beginnen. in Dag. de. Uh, de, het nieuwe bezoekerscentrum van de Oranjekom, dus bij de ingang de Oase aan de Ja, En dan om een uur of elf zal ik aan de hand van uh, grote foto's een verhaal houden, want het is daar niet mogelijk om een dia-presentatie te geven. En daarna gaan we de duinen in. En ja, ik vind het zelf uh, echt verrukkelijk om die wonderlijke wereld van, van juffers en libellen te laten zien. Onder andere Vorige week zondag, en wat, twee wat oudere dames stonden stom verbaasd te kijken naar een paringswiel. En ja, dat kan je niet goed onder woorden brengen. Ik zal het proberen. Een paringswiel? Een paaringswiel. Ik zal het proberen onder woorden ja. te brengen. Het mannetje grijpt het vrouwtje achter de kop. Het mannetje heeft daarvoor een speciaal, uh, zeg maar, aanhangsel. Als het vrouwtje. Het wordt toch niet te erotisch, hè? Nee, absoluut niet. Okay. Als het vrouwtje dus dan zich. ...helemaal kromt en ombuigt... ...dan kan ze dus aan de voorkant van het mannetje het zaad weghalen. En wat zie je dan? Dan zie je de vorm van... Het was gehoord standje 69. Nou, sorry. Pieter, bij het onderwerp blijven. Je gaat. Je gaat, ja. het, het heeft dus de vorm van een hartje. En, okay. dat noemen, en dat noemen we dus een paringswiel. En die dames wisten dus eigenlijk niet wat ze zagen. Eerst dat grijpen. Wat gebeurt er nou? Dat noemen we dan een tandem. Dan staan ze nog in elkaars verlengde, die twee, die man en die vrouw. En als dat vrouwtje zich dan belt, buigt, zoals ik dat net zei, dan krijg je dus de vorm van dat hartje te zien. En die, ja, die waren echt ondersteboven. Ja, dat kan ik me wel iets meer voorstellen. Ja. We zijn ook misschien wel geïnspireerd ja. om ja, nou, <laughs> iets te doen. Maar goed, even weer terug naar, de, naar het verhaal over de, de, de, to, de tentoonstelling. Ja. Want die uh, vindt dan ook nog, uh, nog uh, plaats. Tot eind van deze maand. Ja. Uh, die is uh, ontstaan vorig jaar met uh, hele grote medewerking van mensen van het Hof. Die mm -hmm. zit in Bloemendaal. Die hebben daar ook de ruimte voor om de tentoonstelling op te hangen. Toen bestond de werkgroep tien jaar. En het idee kwam dus bij deze mensen vandaan van... kunnen we niet een tentoonstelling ophangen? Ik zei, nou, daar wil ik best mijn medewerking aan geven. Niet wetend hoeveel werk zoiets kost. En ik had in mijn achterhoofd, er is vast wel in Nederland... een tentoonstelling te huren of zo. Nou, er is niks te huur. Er bestaat helemaal geen libelle tentoonstelling In tegenstelling tot een tentoonstelling. Dus we hebben daar met zeven man met ongelooflijk veel plezier... ...de zaak van de grond getild, ontwikkeld. En toen kwam dus uh, de directrice van het uh, Nationaal Park naar me toe. En die zei, mag die ook bij ons hangen? En dat bij ons is dus dan in de Zandwaaier. Ja. Dus ik ben eigenlijk super blij dat die nog een keertje te zien is. Want valde, de Zandwaaier is nogmaals aan de zeeweg. Ja, ja. vlakbij de watertoren. Vlakbij de watertouren ja, ja, ja. En ga daar naartoe. En... Maar kom op de fiets, want het parkeren... Is daar tamelijk prijzig. Ja. Dus en voor Zandvernaren is dat zeker op de fiets te halen. En anders gewoon de trein in overveen lekker uitstappen. Ja, en een ja. kleine wandeling, dat is toch allemaal niet zo moeilijk. Is, het is een kippen. Eigenlijk. Ja, ja, ik wou het net zeggen. Ja, ja. Maar oh, goed, nu hebben ja, we de tentoonstelling gehad. Ja. Maar nu de excursie. Als ik nu een excursie met u wil meemaken, hoe kan ik u dan benaderen? Waar kan ik u ontmoeten? Waar kan ik u zien? Uh, Als de deskundige. Ja. Nou, wat ik dus net zei, volgende week zondag... Uh, de in de oranje In En uh, verder heb ik er nu vijf gedaan, dit wordt de zesde. En dan eerlijkheidshalve vind ik het wel welletjes van okay. het jaar. Dus opgeven vooraf is <laughs> niet noodzakelijk, of wel? Uh, men mag me bellen, dan weet ik een klein beetje waar ik aan toe ben. Okay. Wil je het nummer? Ja, tuurlijk, tuurlijk. 023... 023, ja. Ja. 528... 528-90-90-09. En het liefst s'avonds dus na zes na uur. Hè? Ja. Want overdag ja. ben ik er veel in duinen. Dat, uh, ik herhaal uh, het. 528-90-09. Wilt u met Frans op stap om meer te weten over Libellen? Dan moet u wel met een groepje komen. Nee hoor, als, als, want kijk, zes eenlingen eenling uit verschillende richtingen, die nemen ze alle zes mee. Ik bedoel, okay. het hoeft okay. echt niet met een groepje te doen. 528-9009 en nu komt alles te weten over libellen. Oké, okay. hartelijk dank. Dank u voor, voor deze uitnodiging. Ja. <laughs> Die Kiss from a Rose die houden we nog even te goed. Straks tegen het eind van 11 uur. Eerst, Pieter, jij hebt iets met orgels. De firma Pels zal jou zeer bekend in de oren klinken. Want daar heb jij iets mee. Samen met Jan Keizer en met Minken van der Meulen... heb jij daar enige bemoeienis gehad met het knipscheerorgel. Maar er is nog wat te vertellen daarover. Ja... De, de, de, de. Sorry, het is, het is niet alleen dat, er, uh, dat orgel nu voor iedereen uh, te beluisteren is. Mm. Uh, maar ik heb uh, nu de eerste afrekening gekregen van de hele restauratieproces van het orgel. Ja. En dan is het toch wel iets om erg plezierig over te zijn. Dit ja. is een, een grote actie geweest, dat weet je. Uh, de kosten die, uh, bedragen uh, 358.946 euro... Ja. En de opbrengsten 359.151. Als boekhoud zeg ik, batig saldo. Dus dat betekent een batig saldo van 200 euro. <lacht> ja. En ik vind dat we dan als bestuur van een restauratie het goed hebben gedaan. Ja, dat, als je een batig saldo overhoudt, dan, 200 dan, kan, euro. Ja, nou, dan kan je er niet anders. Om dit bedrag. Ja. Nou, En er is heel wat gebeurd. Dat orgel is dus helemaal ontmanteld. Is uh, in elkaar gezet, weer gerestaureerd. Mm -hmm. En de deskundigen, en dat zijn er heel wat... Die zijn wild en wild enthousiast. Die zeggen dit is een van de mooiste orgels van Nederland geworden. Mm -hmm. um, er is een organist. En die hebben we aangesteld als uh, coördinator voor alle organisten... Die op het orgel spelen. Yeah. Um, die behoort tot de top 5 van Nederland. Dat is Willem-Jan Servaal. Yeah. Yeah. En die... Uh, dat is de man die ook het orgel volgt. Of het wel zuiver is. Of er gestemd moet worden. En af en toe speelt hij er ook zelf op. En hij is elke keer weer enthousiast. Morgenmiddag gaat hij op het orgel spelen. En iedereen kan dan beluisteren wat er allemaal met het orgel mogelijk is. Hij doet dat samen met een trompetist. Taik Taken Taken Sykema. En hij gaat werken, spelen van Purcell Haydn, Albrecht Berger, maar ook de imponerende derde orgelsonaten van Mendelssohn en delen uit de watermuziek van Hendel. En dat in een arrangement voor Trompet en Orgel. Een heel bijzonder concert, je hoort dan echt hoe mooi dit orgel klinkt. Uh, drie uur begint het, half drie gaat de deuren open, gratis toegang. Er zal wel een collecte zijn voor de instandhouding. ...en stemmen van dit orgel. Ja, ja ik uh, kan mij uh, uit de verhalen herinneren... ...dat uh, met, uh, met collectors... Uh, ...dan uh, zie ik altijd het beeld van de heren Koper... ...en Zonneveld uh, ergens aan het eind... ...en die zijn moeilijk te passeren... er staat een hele grote schaal... ...en je wordt er gewoon geacht om er wat in te stoppen... Klopt, klopt. ...en anders kom je die kerk gewoon niet uit. Dus dat, dat is heel maar simpel. Het, het, het is heel bijzonder ja. dat je nu in alle rust... ...naar de orgelklanken kan luisteren... ...want dit is echt een heel bijzonder orgel geworden... Ja. Ander punt, uh, want ja, vorig jaar, vorig jaar uh, zat hier uh, Joyce houden aan tafel. En dat had alles te maken met uh, Kunstfestijn 2008. Maar er komt nu ook een 2009 aan. En, ja. Uh, ja. En dat uh, ga jij doen, uh, Roy? Dat gaat On Air Events doen. On Air Events, ja. Ja. Uh, nou, maar jij bent uh, On Air. Niet alleen. <laughs> nee, nee. nee. Nee. nee, we hebben dit jaar een uh, grote groep uh, vrijwilligers die het uh, Kunststijn 2009 mag uh, gaan organiseren namens de OVZ, cultuurfonds. Ja. Mm -hmm. en de Muziekpavillon in de uh, Muziekpaviljoen in Zandvoort, wat Waar, we vorig jaar ook hebben gedaan. Hoe was het jaar. voor vorig jaar? Uh... Vorig jaar uh, drie uh, shows, twee uh, voorronders en één grote finale. Mm -hmm. uh, dit jaar uh, twee uh, shows op uh, uh, 26 juli en 2 augustus. Ja. 26 juli is er uh, de leeftijdscategorie... Uh, 8 tot en met 15 jaar. Ja. Uh, de 2 augustus de leeftijdscategorie 16 ja. tot en met 21 jaar. Ja. Mensen kunnen zich nog steeds opgeven via Kunstenstein.nl. Kan jij iets kunstig doen op het podium en uh, een trompet spelen bijvoorbeeld, ja. of een saxofoon zoals Remi vorig jaar of natuurlijk uh, zingen ja. uh, met een leuk bandje begeleiding. Het kan alles zijn als het maar kunstig is op het podium. Van de muziekpavillon. Ja. Uh, wat ik vorig jaar uh, kon herinneren. Maar, ook... maar heel veel talenten bij da dit Daar team zaten er. ook, ja. ja, ja Re Remy talenten, was ja. er een van. Uh, ja. Dat was er uh, uh, sowieso. Uh, Remy, oké, okay, team. Uh, Bianca Dorsman, natuurlijk Piadora. de winnaar. Ja, ja Bianca Piadora. Wie gaat haar opvolgen, is natuurlijk de ja. vraag. Dit jaar twee opvolgers. Uh, we zijn uh, nog op zoek naar leuke prijzen. Om ja. het zomer te zeggen. We hebben wel uh, heel veel leuke bokalen. Om het zomer te zeggen. Ja. Maar we zijn op zoek nog naar uh, leuke prijzen die we erbij uh, weg kunnen geven. Het mogen promotiedingetjes zijn, maar ook, het kan natuurlijk ook een andere leuke prijs zijn in ieder geval. Ja. Uh, even nog over vorig jaar, kan ik me nog herinneren, hadden jullie juryleden. Hè? juryleden. Uh, zoals uh, Conny Lodewijk, die kwam elke keer uh, terug. Uh, in het, uh, ik, zeg, ik weet niet of het nou Lodewijks of, is of Lodewijk, Dan maar ik krijg weer ongenade van mijn meter als het uh, weer Corny uh, Lodewijk. Koningeloodewijk. Zoals de er ook weet. Ja, dit jaar Marco Kees van, Amstel. van Amstel. Dit jaar ja. Marco de En verdere juryleden weten we nog niet. We proberen dit jaar gewoon een vaste jury te hebben. Dus zowel de 26e als 2 augustus. Um, gewoon een vaste jury. Eén vaste jury proberen we te doen. Ja. Ja. Maar daar is nog helaas uh, nog niet zoveel over uh, bekend. Ga jij dit uh, nu uh, helemaal alleen doen? of... Uh, zit er nog, uh, zitten er nog mensen? Ja, je hebt vrijwilligers. Maar uh, op die dag zelf? Want ik kan me vorig jaar herinneren. Uh, hebben jullie het met z'n tweeën gedaan? Joyce uh, zou uh, zeker uh, uh, 26 juli en 2 augustus uh, aanwezig zijn. Ja. Uh, om uh, de boel te begeleiden. Ja. En um, dit jaar organiseer ik het wel uh, samen met de vrijwilligers. Ja. En uh, ja, dus dat komt uh, helemaal goed. Okay. Dan hebben we vanmiddag, ja. Jaap. Vanmiddag is de kunsttentoonstelling... Sorry, nog even. Oh, Kunstenstein.nl kunnen mensen zich uh, nogmaals uh, opgeven. Zeg het nog ja. een keer. Kunstenstein.nl. Oké. Okay. Okay. Bedankt. Dan vanmiddag. Uh, de, in de Agatha kerk om half drie wordt de opening gedaan van de kunsttentoonstelling Horen, Zien en Zwijgen. En Adam Mol, onze dichter bij Zee, die zal daar weer een nieuw gedicht voor lezen. Dus vanmiddag om half drie in de Agatha kerk de tentoonstelling Horen, Zien en Zwijgen. Ja, dan en dan, uh, nou, dat hebben we al gehoord van jou. Dat orgelconcert in de Protestantse Kerk morgen. Half drie gaat de, de kerk open, drie uur gaan we beginnen. Met Willem Servaal en Taker Sikkema. Dan zie ik 12 juli staan de United Kingdom Manchester Grammar School. Ja. Dat is uh, op. Dat is de niet Protestantse zomaar, dat is. Nee. Dat is even tussendoor. Georganiseerd door de Stichting Classic Concert, natuurlijk. Ja. Sommige maar dat stond, dat stond niet in hun jaarprogramma. Nee. Uh, ze hebben een uitwisseling met Engeland. En steeds als er scholen zijn die naar Europa willen gaan, althans de plas oversteken, dan komen ze bij de stichting Classic Concerts terecht. En nu is het dus een school, de United Kingdom Mansion.